11 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 Islamitische beweging ISIS die heeft banden met Al Qaeda.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 In Amsterdam en Rotterdam is nog een groot tekort aan stemmentellers... voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP. In Amsterdam hebben zich 1850 mensen gemeld... en er zijn nog duizend mensen nodig. De gemeente hoopt met oproepen op de website... en via studenten-uitzendbureaus alsnog genoeg mensen te krijgen. Rotterdam komt 500 mensen tekort. Utrecht en Den Haag hebben volgens het ANP wel genoeg stemmentellers.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 Radio 1 VPRO over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug... het derde en laatste deel van de driedelige serie Foto vindt familie... over de verhalen achter verloren familiealbums uit Nederlands-Indië. Maar nu eerst Noord-Korea. Ongeveer het laatste communistische plekje op aarde was... Dat is het natuurlijk, dat was deze week groot nieuws. Want Amnesty berichtte al eerder dat er in dat heilstaatje... dat dat vulverre kampen stond. En dat is deze week bevestigd door een lijvig rapport van de Verenigde Naties. En de VN-rapporteurs vergelijken de Noord-Koreaanse kampen... zelfs met de kampen van de naties. Ja, maar wat is er nou precies bekend over die schaduwkampen? Zijn het unicums of gewoon standaardmodellen... uit de langere communistische kamptraditie? En de vergelijking met naziekampen, is dat... Uh, is, zitten ze daar helemaal naast? Of moeten we dat meer zien als een paardenmiddel... om de aandacht te vestigen op de wantoestanden in Noord-Korea? Aan tafel zitten hoogleraar Koreastudies te leiden... Remco Breuker en historicus Wim Berkelaar. Wim Berkelaar. Met hen gaan we praten over de cultuur van het communistische kamp... in Noord-Korea en in de voormalige communistische heilstaten. Welkom, beide. Uh, we gaan eerst even meteen luisteren naar een kort fragment...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 Ja, dat was commissievoorzitter Michael Kirby... die kortweg zegt, na de Tweede Wereldoorlog zeiden we allemaal... we hebben es niet gewoest, en nu weten we het wel. Remco Breuker, is dit rapport nu onomstotelijk? Ja. Ja, een stopje van ijsberg ook, ben ik bang. Terwijl het wel... Uh puur en alleen op getuigenissen is gebaseerd. Hè? Het is van, van de ja. zijlijn, van buitenaf is het opgesteld. Klopt, uh, maar getuigenissen die zich uh, gedurende 41 jaar hebben verzameld. Uh, daar zijn ook satellietfoto's bijgekomen. Uh, getuigenissen van zowel gevangenen, of uh, oud-gevangenen... Uh, en oud-kampenwakers. En dat allemaal bij elkaar maakt het in mijn ogen onomstotelijk. Ja, uit, uitermate betrouwbaar dus. Ja, uitermate betrouwbaar, ja. En is dit nu, um, want eigenlijk is het al veel langer bekend... dat die kampen bestaan, maar is dit ja. nu echt um, ja. een, een punt... van we moeten er nu iets mee gaan doen? Ja, maar dat punt is al... Um, het is al even lang bekend als ik oud ben. 1972. Hoe oud is uh, en, uh, Remco Breuker? 41. Juist. Um, 1972 kwam er een rapport uit van uh, Ali Lameda... een Venezuelaanse uh, uh, dichter en activist... Die um, in die kamp heeft gezeten. Hij is op een gegeven moment naar Noord-Korea gegaan. Sinds, sinds, sinds die tijd weten we hoe erg het is. En sinds die tijd is er ook informatie gekomen. Dus dit is weer zo'n punt waarop we niet langer kunnen zeggen: we weten het niet. Maar die punten zijn al een paar keer gepasseerd, ben ik bang. Goed. Ben Berkela, je zit hier ook om ons bij te praten over in hoeverre is dat Noord-Koreaanse kampleven en die kampwerkelijkheid nou. Schatplichtig aan eerdere communistische kampen. Uh, hoe ging dat dan bijvoorbeeld in de tijd van Stalin? Die, die kennis over de kampen, kwam die ook zo incidenteel getrapt naar het Westen? Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, je moet je voorstellen, er is veel meer over geschreven, ook al in de jaren 30, dan wij zouden denken. Er zijn bijvoorbeeld Fransen die hebben over geschreven over het Witte Zeekanaal. Het Witte Zeekanaal is dus een 227 uh, kilometer tellend kanaal, wordt dan gegraven. En er zijn dan gewoon. Buitenlands hierover schrijven. En belangrijk om te zeggen, in 1935 had je het beroemde Schrijverscongres. Uh, nou, het beroemde Schrijverscongres, ik veronderstel nu iets te gemakkelijk iets bekend. Je hebt een groot schrijverscongres in het kader van de vo het volksfront tussen socialisten en communisten tegen Hitler, Duitsland. Die komen in Parijs samen. En op dat moment, als ze samenkomen, zitten ook Sovjetschrijvers. Boris Pasternak, Julia uh, Ehrenburg. En die proberen eigenlijk uh, iets te verdonkeren manen. En dat is het verhaal van Victor Serge. Victor Serge is een Belgische Rus... die zit gevangen uh, in uh, de Sovjet-Unie. Eerst in een gevangenis, dan later wordt hij uh, naar een kamp vervoerd. Die wordt in 1936 net voor de grote zuiveringen vrijgelaten. En dat verhaal wordt door Franse schrijvers, met name de surrealist André Breton, die wil daar aandacht voor. En... Uh, dan is er ook aandacht voor op dat, op dat schrijverscongres. Daar hebben allerlei kranten ook over geschreven. Alleen die communisten natuurlijk, die Russische communisten... natuurlijk zelf ook onder de knoet van Stalen leven, die probeerden dat verdonkere maanden in het Congres. Dus uh, kort te gaan, ja, er is toen al vrij veel over bekend geworden. En Remco Breuker, even om een context te geven... bijna gelukkig zou je zeggen, niet handig... maar gelukkig is er geen beeld bij die kampen. Kun je schetsen wat de situatie is? Wat, wat er in dat VN-rapport staat? Ja, um, ja, gruwelijkheid op gruwelijkheid gestapeld. Het VN-rapport gaat voornamelijk in op um, de zwaarste categorie politieke strafkampen. Um, en vroeger had je daar nog een iets minder zware categorie in. Namelijk voor mensen die een bepaald aantal jaar... in de uh, geherrevolutioniseerd werden, dat dat een woord is. Die waren in principe uh, te rehabiliteren. Geherrevolutioneerd. Ja, het ja, heet herrevolutioniseren. Nou, dat is geen wow. goed Nederlands, maar dat is letterlijke vertaling. Mensen die nog te redden waren, met andere woorden. Die van lichte politieke vergrijpen werden verdacht. Um, die categorie is er blijkbaar niet meer. Er wordt niemand in ieder geval meer vrijgelaten. Dan heb je de zwaarste categorie. En dat, uh, in principe ga je daar naartoe om er niet meer uit te komen. Maar um, je wo er wordt wel gebruik van je gemaakt. Van, van, jou, uh, je, van, echt van je fysieke mogelijkheden om te werken. Uh, Mijnen. Uh, dus weinig eten, lange dagen, werkquota. Die, als je die niet haalt, uh, daar word je voor gestraft. Daar wordt niet alleen jij voor gestraft, maar je hele groep. Uh, en um, in, uh, wat ook wel ge het geval lijkt zijn in alle kampen overtreding van de tien belangrijkste regels... en de, alle onderregels die erbij hoorden... daar staat uh, onmiddellijke executie uh, door middel van geweerschoten op. Dus, dus in die kampen wordt, uh, worden de gevangenen puur nog economisch ingezet. Ja. Het is in principe, je komt niet terug... maar je gaat wel zo lang mogelijk nog uh, ja. werken voor ja. de goede zaak. Ja, dat is het inderdaad. Meestal in de mijnen, maar niet noodzakelijk. Ja. En kun je iets zeggen over de... Psychologische uh, technieken die daar worden gebruikt. Hoe, ja. hoe wordt er, want er wordt altijd gezegd van Noord-Korea: er worden mensen gebrainwashed, ja. uh, überhaupt in de gewone ja. maatschappij. Oh, hoe gaat dat in die kampen dan? Ja, in die kampen is het ook wel zo, uh, maar het speelt niet meer zo'n rol, want de gehoorzaamheid wordt nu niet meer afgedwongen door middel van hersenspoeling, maar door middel van bruut geweld. Dat geweld is, is allem tegenwoordig. Uh, maar naast het werken in de mijnen, of waar je ook werkt, is er ook, uh, zijn er daarna nog de, de indoctrinatiesessies. Waarin uh, er van alles nog wordt bijgebracht. Maar dan moet ik ook zeggen dat ik wel de indruk heb dat uh, zeker in die kampen waar je toch niet meer uitkomt, dit niet heel serieus wordt genomen. Ja, want wat heb je aan een aan een, een gevangene die, die ook nog precies weet hoe het zit. En als hij dat echt had geweten, had hij daar in eerste instantie niet gezeten. Dus dat is een beetje een wasseneus. Maar in die drie jaar kampen waar je meestal drie jaar of vijf jaar zat... Dat is, um, was het wel belangrijk om, om te laten zien dat je wel wist hoe het eigenlijk hoorde. Ja, en dan had je, had je dan kans... Nou ja, goed, laten we er niet over praten of je dan kans hebt dat je, dat je eruit kwam. Want dat dat... Ofwel, had je kans je, nou, het, het, het, uh, wat wat Heb je uh, kans dat je eruit komt in zo'n heropvoedingskamp van drie tot vijf jaar? Um, ja, die kans was er. Ja. Uh, maar het grote verschil met andere kampen lijkt te zijn, andere landen. Is dat je hebt in Korea het, uh, de Crime uh, by Association. Dus als, als jij, uh, ik, doe iets, ik doe iets verkeerd, ik ga naar zo'n kamp en mijn familie gaat mee. En w Wim Berkelaar, dat is een, een eerder gebruikt principe, hè? Als we kijken naar de langere Kampgeschiedenis, om het zo maar ja, te zeggen. Ja. Nou, dat is ook uh, waarom die Kirby natuurlijk. Dat is politiek natuurlijk heel slim dat hij met de nazi's begint. Uh, maar dat is natuurlijk heel echt onjuist. Dat is, uh, uh, kijk, het uh, Noord-Korea heeft, maar goed, en weet en veel meer van de Nik. Dat heeft natuurlijk een heel eigen karakter. Maar als het als het iets vergelijkbaar is, heeft het iets met sanisme te maken. Want ook Sanisme deed iets bij Guild by Association. He, je had je hebt bijvoorbeeld een, een generaal gehad in de Oekraïne, Pyotr een hele beroemde generaal, favoriet nog van Khrushchev. Die is geëxecuteerd op euh, het hoogtepunt van de terreur. En toen is ook zijn broer geëxecuteerd. En allerlei familieleden zijn geëxecuteerd. Zijn zoon heeft 17 jaar in een werkkamp gezeten. Dus die werden allemaal... En dat doet een beetje denken aan die verhalen... die je wel euh, over Noord-Korea hoort, ja. En uh, Remco Breuker zegt net... die heropvoedingskampen zijn nu in ieder geval... in Noord-Korea zijn ze afgeschaft. Dat was nog wel in bijvoorbeeld in de Sovjet-tijd... een heel gebruikelijk type kamp, toch? Ja, ik moet er wel bij zeggen... er zijn wel uh, uh, onderscheid te maken, Laura. Namelijk dit... Uh, Onder die Stalin-tijd had je ook wel herop voor die kanten. Maar uh, kijk, het grote keerpunt in die Stalin-tijd is natuurlijk 1929. Dan krijg je die gedwongen en bijna hysterische collectivisatie van, van Stalin. Die, die enorme verwachtingen wekt, uh, onder, ook onder de partijelite. En. Dan, dan krijgen de eerste processen zijn ook tegen ingenieurs bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die gelijk verdacht worden van sabotage. Want die halen de norm niet. Uh, later wordt het echt industriele kampen. En dan wordt het een soort zwarte economie. Uh, waar ongeveer 18 miljoen mensen in hebben rondgedood. Uh, er zijn er 4 miljoen, 4 miljoen ongeveer omgekomen. Uh, de rest is natuurlijk allemaal uh, dan niet beschadigd. Nou, meestal natuurlijk wel beschadigd uitgekomen. Maar dan wordt het echt een economie. Want er wordt dan echt nagedacht door uh, uh, allerlei uh, uh, GPU-functionaars. Uh, later Dat NKVD en ja, ja. Uh, KGB, die denken daarna van uh, hoe meer gevangenen, hoe inefficiënter het wordt. Dus wij moeten de zaak efficiënt maken. En dan wordt er echt nagenacht, we moeten hier een economie van maken. Ja. En Remco Breuker, is dat nu in Noord-Korea, want uh, uh, Wim Berklaar zegt dat ja. dat was een economie. Ja. In Noord-Korea wordt die economie niet uh, naar buiten gebracht. Ze zeggen, die bestaat niet. De kampen bestaan de kampen. niet. Nee, de kampen bestaan niet. Nee. Dus kunnen we dan iets ja. zeggen over die uh, kampeconomie? Ja hoor. Uh, ja, nee, dat kunnen we wel. Uh, ook uh, ooggetuigen verslagen, ook bijvoorbeeld van Chinese zakenmensen... die zaken doen met, in, met de, met de uh, mijnindustrie daar. Dat, is, dat, is, uh, dat lijkt heel erg op, uh, op wat Wim Werkelaar nu schetst over, over de Stalinistische kampen. Er is een schaduweconomie die wordt gevoed door, door de kampen. Bijvoorbeeld... Um, uh, belangrijke uh, staalindustrie in, in het noorden van het land... De, die draait op steenkolen. En die steenkolen wordt allemaal opgegraven... Uh, door, uh, door gevangenheidskampen in de buurt. Dat is niet, niet voor niets dat die kampen op die plek zitten. Het is eigenlijk onhandig om het helemaal in het noorden te doen. Het zit vlak bij de grens met China. Als je iemand kwijt bent zit ze meteen in China. Ja. Als, als je nou even bij die kampen in grote lijnen... Wie, waar, terug even naar het, het moederenmodel. De Sovjet-Unie. Overigens... Van wie heeft de Sovjet-Unie het eigenlijk afgekeken? Van de Tsaar en van wie heeft de Tsaar het afgekeken? Überhaupt het idee om mensen op te sluiten in kampen en te gaan isoleren. waar komt dat eigenlijk vandaan? Het meest bekend is natuurlijk de Boerenoorlog natuurlijk, bij de Britten. Maar het komt eigenlijk van uh, het Spaanse Koninkrijk. die dan uh, in oorlog is met. Uh, of, opstandige, uh, uh, uh, het opstandige Cuba heeft. Uh, Mexico is ook er last van. maar het opstandige Cuba uh, heeft te maken. En in 1895 wordt het de eerste keer de term. Uh, ja, ik ben geen uh, Spaanstalig, maar uh, in ieder geval reconcentratie reconcentration of zoiets. In ieder geval dat, dat je dan die opstandige boeren in een kamp moet zetten. Goed, dus, dus daar komt het vandaan. De Tsar heeft het op zijn manier gedaan. Stalin heeft het ook weer op zijn manier gedaan. Maar, maar wat maakte eigenlijk dat iemand in zo'n kamp terecht kwam? Want je... Was het verslagen willekeurig? willekeur? Als je pech nee, had, kreeg je een nekschot of ging je het kamp of hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, ik, ik weet niet hoe Remco erover denkt. Maar wat ik interessant vind is... Wat, wat het onderscheid is tussen laten we zeggen de communistische kampen en de andere kampen... Al andere kampen is het begrip vijanden van het volk. En dat vijanden van het volk kan dus zijn sabotage. Dus je, je, gewoon sabotage. Dat je de mensen denkt van sabotage. Maar aan de andere kant is het gewoon... Afwijken van de partijlijn. En ja, ik heb zelf altijd betoog... maar dat blijf ik zeggen. Het, het fascinerende van de schijnsel Staal is. En je hebt voor mijn gevoel zie je dat, heb je dat ook wel teruggezien bij Kim Il-soon. die natuurlijk to toch rechtstreeks min of meer uit Stalin komt. Uh, althans, uh, het, het land uh, wordt onder Stalin... Uh, uh, Noord-Korea, zeg maar. Uh, die Stalinische psychologie. Dus dat je, dat je dus niet. Dat is anders in Nazi-Duitsland. Naast in Duitsland had je een coterie. En die mensen zaten samen. En dan. Uh, ja. Dan was je tegen de Joden en tegen de Polen en onder mensen. Maar die Stalinistische kliek, die heeft steeds... en dat is echt de figuur van Stalin en wat er omheen is gehangen... die is gewoon, je trekt een aantal jaren met elkaar op... en ineens val je uit de gratie, wat je dus laatst met die oom ook hebt gezien... van, uh, van onze vriend uh, Kim Jong-un. Dat, dat je dus ineens uit de gratie kan vallen en dan ook gelijk weg. En dan krijg je ook die... Uh, dat die familie ook meteen gestraft wordt. Dus er zit iets communistisch voor mijn gevoel, maar dat... Uh, daar zit iets, ik zou bijna zeggen, de nieuwe internationale van de paranoïde psychologie in het communisme, waarbij je van het een op het ander moment in een kamp kunt. Ja, want we hebben het niet alleen over de nomenclatura, dus degene die dicht tegen die partij aanhangen, maar we hebben het, als het om de Sovjet-Unie gaat, om miljoenen. Miljoen mensen, 18 miljoen mensen. Dat is nogal wat. Ja, uh, het is die, gigantisch. die, dus als het ware, een soort psychologische uh, uh, waanzin. Over, waardoor ze elk moment in een kamp kunnen worden opgesloten. Nou dat ja, is wat ik, je veronderstelt. Nou ja, dat, dat zei in die, uh, Alexander Solzhenits heeft dan van die voorbeelden gegeven, natuurlijk. Hè, van, uh, dat is die gekkigheid die dan doorvoert. Er is, er is een, uh, Ergens in een dorpje is er een buurtfeest. en dan komt een man en die prikt een poster op. En die prikt die poster met de punaise in het oog van Stalin. Nou, dan krijgt hij acht jaar kamp. Artikel 58, anti-Sovjet agitatie. Nee, dat, we, uh, weet wel ook ja. hoe dat inderdaad. Ja, pre precies hetzelfde. Als je inderdaad de, de krant fout over de beeldtenis van een van de leiders heen... Ja, dan, dan, dan word je gestraft. Het is inderdaad, daar ben ik helemaal met een je eens, geïnstitutionaliseerde paranoia. En zo is het ook ontstaan, uh, in Noord-Korea ook ontstaan... Uh, omdat Kim uh, Il-sung het land zuiverde... en ongeveer 100.000 tegenstanders kwijt moest. Nou, wat doe je ermee? Het was uh, ironisch gezien de -stalinisatie, maar hij heeft wel heel goed naar staan gekeken toen hij dat deed. Hij stopte in een kamp en daar is dan het begonnen. Ja. En, en die kampen, uh, hoe ver moeten we eigenlijk teruggaan in Noord-Korea... als we het hebben over die kampen? Na nou, 1958. Dat was het uh, hoogtepunt van de zuiveringen. Het begin eigenlijk van de grote zuiveringen onder Kim Il-sung. En toen heeft hij die eerste kampen uh, laten, laten bouwen. En die zijn altijd gebleven. Ja. En uitgebreid? Die zijn uitgebreid, ja. Het is, uh, voor zover we weten... Uh, we hebben natuurlijk geen cijfers voor Noord-Korea... maar waarschijnlijk zit zo'n 0,7 procent van de bevolking in strafkampen, en dat Hoeveel zou 0,7 procent. Dat zou het net iets hoger maken dan onderstaan het geval was, geloof ik. Maar goed, dat, ja, dat, is, dat is een grove schatting. Op een bevolking van 23 miljoen zielen, hè? Ja. ongeveer? Ja, ook, ook in eerdere tijden toen nog minder mensen waren. Ja. Dus 15, 15 miljoen ongeveer was het ook al 0,7 procent. Dus dat is eigenlijk dat is ontzettend hoog. Ja, Laten we nog even stilstaan bij die, die, die kampen... in zowel de Sovjet-Unie als in Korea. Met, waar ik wel benieuwd naar ben, is... Hoe gewoon, tussen aanhalingstekens, is het eigenlijk? Als je in de Sovjet-Unie boeken erover leest... onlangs nog het boek van Orlando Fajis... die een, een mooi boek over kampverslagen heeft geschreven... dan blijkt dat iedereen in Rusland weet dat die kampen er zijn. En het hoort er ook een beetje bij. Net alsof het de normaalste zaak van de wereld is, lijkt het wel. Ja, Was dat zo of is dat een vertekend beeld? En hoe zit dat in Korea? Nee, dan moet ik eerst... Nee, nee, wel doe wel eerst maar nou, even naar Rusland. Van Rusland moet je wel even... Dit, dat is heel, belangrijk, heel belangrijk dat we de Sovjet-Unie zeggen... Uh, in de stalin tijd dus gewoon tot 1953, is er weliswaar door die westerse pers in de jaren dertig al heel wat geschreven. Uh, maar het is, die kampliteratuur is echt gekomen na de destalinisatie. Dus dat is heel belangrijk om te zeggen: dat, dat zolang er een Stalinistisch regime zit, dan, da, dan is er heel weinig mogelijkheden om het te uiten. Nadat die destalinisatie van Khrushchev kwam en ook om die Bresnev-tijd. Bresnev heeft dat natuurlijk proberen te onderdrukken weer met een soort restalinisatie, een hele voorzichtige restalinisatie. Allerlei beelden weer optrekken van Stalin. En, en okay, maar, nu maar dan krijg de okay, dus met andere woorden, dan versoepelt het iets. Als ook. het versoepelt, komt, dan, komt komt de de pijn pijn dan komt de pijn. Los. Dan komt de pijnloos. En dat versoepelen lijkt in Korea nog steeds niet aan de orde. Nee, in Korea bestaan ze ook niet. Dus er kan, kan ook niet over worden gepraat of worden geschreven. Uh, maar als je praat met noord koreaanse vluchtelingen, uh, die getuigenverslagen, iedereen weet dat ze er zijn. Iedereen kent ook de verschillende gradaties. Iedereen weet dat je daar niet naartoe moet. En sterker nog, als iemand zomaar verdwijnt, zijn er twee mogelijkheden. Leef je in de grensstreek, dan kan je wel eens naar China... en misschien naar Zuid-Korea zijn gevlucht. Er, op elke andere plek in het land is het duidelijk... dat ben je opgehaald zit je in een kamp. En er wordt er niet over gepraat. Kan niet. En nog even naar die vergelijking die wordt getrokken met de nazi hè. Ja. Dat heeft natuurlijk meteen effect. Ja. Omdat uh, ook toch een beetje die communistische kampen... staan ook bekend als verschrikkelijk... maar net iets minder verschrikkelijk dan de vernietigingskampen. Um, historica en Applebaum zegt, uh, zegt bijvoorbeeld dit erover... wie de nazi-kamp relativeert of ontkend komt voor de rechter... wie dat met de communistische kampen doet... krijgt een leerstoel of een column of allebei. Uh, ze doelt daarmee geloof ik op Sartre... die de kampen altijd een beetje heeft vergoelijkt. Zat er dan toch altijd nog iets in van... zo'n communistische kamp, dat is voor je eigen bestwil... In... Ja, nou ja, het, het probleem is natuurlijk uh, twee dingen. Aan de ene kant, uh, die Sovjetkampen zijn inderdaad voor eigen bestel. Dat vind ik wel een mooi term wat je zegt. Dat, dat heeft altijd nog iets van volksopvoeding. Want we streven naar een groot ideaal. Dus dat kan je voorhouden. Het tweede is, wel heel belangrijk om te zeggen... Die nazi's waren dus niet alleen... Uh, zelf al denkend in oentenmensen en meer. Hè, dus dat staat er vrij naakt op. Maar bovendien is het een bezettingsmacht. Dus uh, het is heel stel, als je bezet wordt, dan word je ook nog extra vernederd. Dus daarom zijn die nazi's bij ons zo pijnlijk. Maar bijvoorbeeld in Polen, als je een land als Polen neemt... of uh, uh, Tsjechoslowakije of Tsjechië... als je daar komt en je praat over de Sovjet-Unie... nou, daar worden ze nog niet blij van. Want dat, dat, dat, daar zit ook die vernedering. Ja. En als je denkt aan Rusland zelf... Uh, dan ben je... je bent Rus... Je wordt onder de knoet gehouden, en dat, dat is een beetje psychologisch. Hoe harder je geslagen wordt, hoe groter de liefde kan zijn voor de leider. Ja, het is een beetje moeilijke psychologie, maar dat heeft iets van een Stockholm-syndroom. Dus hoe harder je gemet wordt, hoe, hoe dieper de liefde kan zijn. Is dat Goed. ook wat in Noord-Korea? Um, ja, dat is mo moeilijk om te zeggen. Maar um, de vergelijking is historisch, denk ik, niet in orde. Maar uh, ik denk dat die heel, heel bruikbaar is. En dat het ik, ik, op zich begrijp ik waarom dat gebeurt. Goed. Laten we nog tot slot ook even stilstaan bij de vraag hoe moet het verder? We hebben daar nog een kleine minuut voor. Jij hebt een stuk in het NRC geschreven, Remco, waarin je zegt we moeten vooral die banden blijven aanhalen. Economisch samenwerken, zodat we als het ware de, de bodem onder die slavenarbeid weghalen. Ja, iets anders. Uh, in, met een ander land kan je misschien boycotten. Noord-Korea boycott of militair binnenvallen. Als je de derde wereldoorlog wil, goed idee, anders niet. We hebben geen andere keuze. Ja. Is, dat, is, dat, is dat inderdaad Wim Berkelaar, wat de geschiedenis leert... Uh, samenwerken, banden aanhalen en geen druk uitoefenen... of moet je juist wel druk uitoefenen? Nou ja, wat je zou moeten doen, de sleutel ligt in China... wat je zou moeten doen is hoe dan ook eindeloos die Chinezen... Uh, paaien, bewegen of uh, eventueel hard zijn. Weet ik niet. Maar je moet die Chinezen bewegen. Ja, want Noord-Korea zie ik als onbeweging. Nee, want even voor de duidelijkheid: China zegt steeds: je houdt, je houdt als het ware Noord-Korea uit de wind. En daarom moeten we op die Chinezen druk uitoefenen. Dat heen. zou ik denken, ja. Goed, we moeten het hierbij laten. Ja, hartelijk dank Wim Berklaar en Remco Breuker. En we gaan weer naar Bobsleeën. LOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Ja inderdaad, de laatste Nederlander die in actie komt op de Olympische Winterspelen in Sochi is bobslayer Edwin van Kalker. Hij aast nog op een plekje in de top 10, meer zit er niet in. Maar ja, die top 10 Edwin Cornelissen, gaat dat lukken? Nou, hij is in ieder geval weer een stapje dichterbij gekomen. Want uh, Edwin van Kalker heeft uh, de elfde plaats inmiddels uh, bereikt. Van 12 naar 11 gegaan dus. En dat uh, terwijl hij zijn minste run van de drie heeft uh, uh, gebopt. Dat is misschien uh, niet heel opmerkelijk, want het is ontzettend warm. Het is ook de eerste keer dat we bopsleer uh, overdag. Het was altijd in de avonduren, Het is toch wat kouder natuurlijk. Beter voor de ijskwaliteit. En het is niet alleen overdag. Het is ook uh, plus 10 graden. Uh, en uh, de zon die straalt uh, hevig. Dus dat betekent dat het ijs daar behoorlijk onder te lijden heeft natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld van de invloed. Zijn op de tijden. Want wat we wel hebben kunnen zien is dat Edwin van Koper netjes stuurde. Geen grote fouten maken. Niet de kanten raakte wat hij gisteren eigenlijk wel deed. Dus uh, ja, heeft het in dat opzicht goed gedaan. Plekje gestegen, elfde plaats. En wie weet wat er in de laatste vierde run gaat gebeuren. Misschien dat hij dan nog wel een plekje kan opschuiven. Uh, en uh, dat zou dan betekenen dat hij de top 10 zou eindigen. Nou ja, dat zou voor hem dan het hoogst haalbare zijn. Uh, gezien uh, inderdaad de moeizame aanloop dit seizoen. De blessures. Uh, terwijl we in ieder geval weten dat Zutkov, uh, de grote Russische favoriet. Weer een stapje dichter bij zijn gouden plak is gekomen. Want uh, de concurrenten zijn hem niet voorbij gegaan in run nummer 3. Dat betekent dat hij het in uh, run nummer 4 kan afmaken. Geen grote fouten maken. Maar dat ligt ook niet echt in de lijn der verwachting. Zoetkoff, de man die hier zijn thuisbaan natuurlijk heeft. Die heeft al die jaren kunnen trainen hier. Die kent uh, die uh, baan uit zijn broekzak. En uh, dat is een groot voordeel wat hij heeft op uh, de concurrentie. Dus ga er maar vanuit dat Zoetkoff uh, het goud gaat pakken. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. En we gaan eens even kijken of Edwin van Koko ook daadwerkelijk tot top 10 kan midden komen. Edwin bij de bobsleebaan in Sochi. Over een uh, uur dan zijn we gewoon weer met een Olympische update. Voor, vandaag, uh, voor nu, voor dit moment, laten we het er even bij. Dit was uh, Sochi dus. Ja, van Noord-Korea via de bobslee naar het spoor terug. Met Foto vindt familie een drieluik over Indische familiefotoalbums... die ooit zoek raakten tijdens de Japanse bezetting... en de chaos van de onafhankelijkheidsstrijd daarna. Honderden albums werden teruggevonden en nagestuurd door het Rode Kruis. Maar vele van die fotoalbums foto wachten nog altijd in het Tropenmuseum... om te worden geclaimd en opgehaald. Op de site Foto zoekt familie staan alle albums nu gedigitaliseerd. En zo zijn er weer 16 herkend. En thuis gekomen. Tot grote vreugde en ontroering. Bijvoorbeeld van Lans Gerrit... en haar kleinzoon Dwight Betist. Als ik het goed zeg. Luistert u naar het derde en laatste deel van Foto vindt familie van Marten Minkema. Techniek bij Op de planken in het Topenmuseum liggen ze nog steeds te wachten op hun familie. 326 verweesde fotoalbums, kwijtgeraakt in de gewelddadige nadagen van Nederlands-Indië. De albums zijn stuk voor stuk online in te zien. En dat zie je altijd zien bij een van de allerlaatste albums zie je opeens foto's. Dit is Willem Plink. Ik denk, hé, hey. en toen bleek het een fotoalbum te zijn van de vrijgezeldheid van mijn vader. En Plink was eerder deze serie te horen. Ik vond het inderdaad een geweldige ontdekking. In de laatste aflevering nu, een grootmoeder en haar kleinzoon. Hier ben ik dat babytje. In de Franse kinderwagen. Dit is echt Hollands welvaren. Ze draaien voorzichtig de bladzijde om van een familiealbum... dat meer dan 70 jaar geleden zoekraakte op Java. Dit is ons huis, vroeger. Tot 1941 zonder brandtas, daar hebben we gewoond. Dus. Mijn vader. Mijn vader met mij in zijn armen. Nou, dat is toch heel zeldzaam. Dat je zo'n zo grote vent met zo'n klein babytje ziet. Nou, dat ken ik toch helemaal niet. En dat zie ik nu op die foto van... Oh, papi heeft toch wel van mij gehouden. Weet je wel? Ik was toch wel welkom. Weet je wel? Dat, dat zijn dus dingetjes die je dan nu kan plaatsen. Dankzij dat album. Ik ben Willemientje Elisabeth Gerrit. Geboren in Malang, Nederlands-Indië. Op 8 mei 1941. Mijn naam is uh, Batist. Ik ben uh, de kleinzoon van. Mijn enig kleinkind. Geboren 1512, 92. Nou, mijn oom had aangegeven dat de fotozoekfamilie... Uh, de albums beschikbaar had gesteld. En of ik een keertje al ging kijken of er iets tussen zat... En op een gegeven moment tik je het met de achternaam van mijn grootmoeder in Gerrit. En opeens komt een album naar boven toe. Het was, het was eigenlijk gewoon schrikken. Je gaat gelijk je moeder roepen van... Kom kijken, kom kijken, wat is dit? Wat heb ik gevonden? Dus gelijk oma gebeld. Maar nou, hij was helaas niet thuis op die dag. Dus wij zaten al in een soort van stress van... nee, nou die telefoon op, misschien best belangrijk. Nou, in de loop van de dag kreeg hij aan de lijn ze kwam met de taxi gelijk naar ons om die foto te bekijken. Ja, helemaal geëmotioneerd raakte ze door. Ik, ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig dat hij dat deed. Het heeft zoveel informatie gegeven. En oma is, nu, is dit allemaal steeds meer gaan vertellen... over vroeger en ook de goede tijden die ze had daar. Hoe ze eigenlijk leefden daar, hoe ze daar gekomen zijn... vanuit Nederland ooit zijnde naar Indonesië toe. Ja. Mijn opa was een volbloed Nederlander. En uh, die ging met zijn gezin naar Nederlands-Indië... Maar toen zijn zoons ouder werden dan die jaren op de lagere school... moesten ze naar Nederland terug voor de HBS. Dus de Nederlandse vrouw van mijn opa die ging met die zoons mee. Ja, uh, als je zo ver van elkaar bent, dan raakt dat verwaterd. Dus mijn opa, echte koloniaal, nam een Indonesische vrouw. Uh, uh, mijn oma was nog maar 17... Toen ze uh, de vrouw werd van mijn opa. Heel jong. En mijn opa was al in de vijftig. Maar dat kon allemaal doen. En zo is het ontstaan. Dat Indo zijn. Ja. Deze. Ja. Uh, dus ik in de armen van oma. Ja. Mijn nichten uh, uh, zeiden van... oh, eindelijk zien wij ook een foto van onze Javaanse oma. Want die hadden ze ook niet. En dankzij dit album, die Javaanse oma is gewoon nu vereeuwigd. Uh, mijn oma sprak geen woord Nederlands. Ze deed alles in het Javaans. Want ze was een heel eenvoudig Javaans meisje. Maar koken kon ze als de beste, zei mami altijd. Haar gehakt in koolblaren was zalig. Ongelooflijk. En dat probeer ik na te maken. <laughs> Soms. Mijn, mijn moeder is van 1900. En uit uh, uh, uh, dat, uh, dat huwelijk waren dus vier kinderen geboren. En toen mijn opa overleed, belanden die kinderen in een weeshuis... Want die Jefaanse oma die kan niet voor die halfbloedjes zorgen. Dus dat werd het weeshuis waar Nederlands werd gesproken. Zo is mijn moeder dus niet echt Jefaanse, maar gewoon je voelde je gewoon Nederlander. En met mijn vader was het precies hetzelfde. En mijn vader en moeder zijn dus zo aan elkaar gekomen. <middels> Mijn vader was dus ondernemer en uh, waar, waar wij dus zaten op het laatst voor het Jappekamp was een koffieonderneming. En dan leidde mijn vader uh, dat bedrijf, maar hij had dan Inlanders, dus echte autochtone Javanen, in dienst. Dus je was gewoon als Indo wel onder de echte Blanda maar boven de javaan. Zo werd dat gezien. Mijn vader was eigenlijk meer de middenklas, wat hogere middenklas. Ja. Eigen bedrijfje, mensen in dienst. Iets beter in de maatschappij dan de gemiddelde ja, autotone bevolking. Autotone bevolking, ja, dat is ook zo. Mijn vader heeft het dus heel erg sterk uh, gehouden eigenlijk... totdat hij ook in Nederland was... Uh, van je moet respect hebben voor de blanken. Je moest je als indo meer bewijzen als een doorsnee Hollander. Dat was gewoon hard werken voor mijn ouders. Maar altijd namen ze tijd om smiddags bij elkaar te zijn... thee te drinken of koffie te drinken. Weet je, was altijd wel een time-out. En, en het was toch een fijn leven. Want uh, uh, je leefde buiten. Uh, met alles erop en eraan. Die vrijheid. Nou, dat, dat, dat, dat heb je hier niet. De meeste foto's die, die bestaan natuurlijk uit mijn overe zussen... met mijn vader en moeder. Omdat ik pas op het laatste blaadje... in 1941 ben geboren. Want ik ben uiteraard dat babytje... Uh, dat, dat uh, hier op de foto staat. En uh, uh, het was eigenlijk het begin... Van de Jappe, jappenkamp tijd. Dus uh, deze foto. Mijn broer, mijn zus en nog een zus. Mijn broer, die scheelt heel veel met mij. Die is van 1919. Edwardine, dat is mijn zus die acht jaar ouder is als ik. En Marietje, die is bijna twintig jaar ouder als ik. Ik, ik scheel zoveel met hun. Weet je wel? Uh, uh, uh, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Goede tijd eigenlijk voor ja, de oorlog. Ja, voor hun was het een mooie ja. tijd, maar ik was dus gewoon net voor de Jappe Jappeoorlog geboren. Dus ik heb dat allemaal gemist. En vergeleken met de jeugd die uw uh, zussen en broers hebben gehad, heeft u een hele zware jeugd gehad. Ja. En dit album bete betekent natuurlijk heel veel. Begrijp je? Die klik met vroeger is voor mij een beetje om jaloers te zijn eigenlijk. Ja, ze heeft eigenlijk iets terug wat ze net heeft gehad. Of net heeft gekend. En ik ben ook niks anders gaan doen toen ik dat album kreeg. Ben ik alsmaar naar de, naar de fotografen gaan. Om, om het te vergroten. Ik heb, ik heb ze allemaal in vergrotingen in mijn huis nu staan. Want dat mis ik. Het album is dus... Abrupt beëindigd met het vallen van de oorlog. Uh, mijn zus met mij op een tafeltje en dat was de laatste foto en van mijn moeder. En uh, verder is het album helemaal leeg. Toen de en toen was het oorlog leeg. <middels> Mijn moeder was er natuurlijk altijd voor ons, ook in Jappenkamp. Maar mijn vader werd dus met mijn broer apart in het mannenkamp gestopt. En toen mijn vader uh, uh, naar het mannenkamp ging... had mijn moeder een foto van een forse man. Ja, die foto die daar eigenlijk staat... Hè. Was enkel deze foto die, die mami altijd had van papi. Dus dat was mijn papi. Mijn vader gaf er veel om kleding. Hij was echt een dandy. Maar toen ik hem na de oorlog terugzag, was hij fel over been. Heel oud en uitgemergeld. Dus ik wilde hem niet kennen als mijn vader. Ik heb hem ook de eerste jaren niet willen accepteren. Dat was een vreemde man. En, en uh, uh, ja, dat was, dat, dat was papi niet. Maar daarna zijn we, en met mijn vader tegelijk in de Bersiab-tijd weer gevangen genomen. En toen leer je wel je vader kennen. De Bersiab-tijd is dus gekomen toen Sukarno zelfbeschikking wilde. En eh, dan kon je kiezen of je werd met hem je vaan of Indonesiër of je koos voor het Nederlandschap. En als je voor het Nederlandschap kiest... dan ben je sowieso vijand. En nog erger vijand als een gewone blanke, denk ik. Want je bent gewoon een landvraaier. Want je hebt wel het kleurtje, je bent bruin... maar je bent Nederlander. Daarom uh, zijn wij na het Jappekamp ook weer zoveel jaar in de gevangenis gestopt. En die tijd herinner ik me als heel erg. Onder de Bersiab-tijd, dat was verschrikkelijk. Een heel zware indruk op u gehad in die tijd. Ja. En dan eigenlijk heel heel verdere leven. Hoe... Mijn hele verdere leven heeft zich getekend eigenlijk... door die Bersiab-tijd. Want uh, dat was ook die tijd dat mijn vader ons van kant wilde maken. Wij werden met zijn twintigen in een klein optrekje van uh, uh, riet met bamboe. En we hoorden aan de buitenkant uh, de Javanen messen slijpen. En uh, tegen elkaar zeggen van we slachten ze. Nee, we slachten ze niet. En toen roken we benzine. We hadden lonten om dat gebouwtje geplaatst. Om ons in de brand te steken. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. Waar was je in een klein optrekje van twee bij twee... met z'n twintigen? Je zat zo. En toen zei mijn vader van... Wat willen jullie? Wil je met papi maar doodgaan? Of wil je hebben dat... Uh, uh, je verbrand wordt? Nou, mijn zus... die toen vijftien was... Die, die zei... Nee, ik wil niet dood. Ja, die... Ja, maar, maar ik, kleiner, ja, dan maar dood met papi samen. Dus hij had een gilettenmesje. Je weet wat een gilettenmesje is. Hij wilde onze polsen doorsnijden en dan zichzelf. Dus, dus dat beeld, dat maalt maar in je hoofd. En dat was alleen maar van die een grootsprekerij... om ons te breken in ons, onze gedachtegang. Lafheid. Met grootspraak ons helemaal eigenlijk ziek maken. Dat we gek werden. En weet je, daar komen ook al die nachtmerries van mij terug. Want hoe ouder je wordt, dan denk je aan dingen terug. Dus dat was een verschrikkelijke tijd. Erg rassie jappen kwam, Heel erg. Drie jaar. Je had ieder maar 70 centimeter. Je was uh, in, een, in een zaal. Wij waren uh, met z'n vieren. Waren we op een bridge van 2 meter. Daar moesten we het doen. Dat was ons plekje. Ja, bij elkaar met z'n vieren. En je had maar één kle stuk kleding. Had je bij je. En dan deed je zo. Je refer. En dan leek het net alsof het schraapsel was van. Klapper die rasp. Allemaal wandluizen. Dus we werden ook gewoon opgegeten door de wandluizen. En vooraan, dus het was een, een, een, een, een galerij. En dan met grote trappen naar beneden stonden twee Javaanse militairen met geweren. En ik vond mijn vader al zo onrustig en maar. Kijken en onrustig zijn en kijken en onrustig zijn. En dat ging een paar dagen zo. En op een gegeven ogenblik, hij neemt een run naar die militairen, pakt het geweer af en overmeestert zich, weet je, en, en pakt dat geweer af, wil gaan schieten. Blijken ze allebei leeg te zijn. Hij werd vastgepakt in de boeien en apart. Nou, hij werd, werd uh, verderop op het erf. En wij dus, mami, mijn zus en ik, alleen. En dan zagen we iedere ochtend, mijn vader, zo'n grote bamboepijp. Hebben ze een paar van die segmenten uitgehold. Dus daar moest hij zijn behoefte in doen. Zagen we hem passeren. En dan zwaaide hij naar ons, naar de rivier. Om, om een bad te nemen en zijn bamboekoker te legen. En dat beeld blijft ook alsmaar in mijn hoofd. En toen werden wij eindelijk door de Goerga's... dat waren Indiërs die in het leger waren van de Engelsen... Bevrijd. En toen werden we opgevangen in het Rode Kruiskamp. Weer in een kamp. Maar dan van het Rode Kruis. Toen, daar kregen we dus kleding. En dan probeer je je leven weer op de rails te krijgen. Dus toen, voor mijn vader en moeder was een optie... dan gaan we toch beginnen weer aan dat buitenleven... weer starten als kolonisten in nederlands Guinea. Want dat was nog een stukje Nederlands. En dat was tropen. Dus mijn ouders gingen dus met een, met een groepje mensen naar Nieuw-Guinea om daar bedrijven te starten. En mijn zus en ik werden dus zo lang in een kindertehuis gestopt. Heel liefdevol, hoor. Bij, in het Leger des Heils, in Bandung. Dus dat werden wij gewoon achtergelaten. Vijf jaren. 1948 tot 1953. Dus hebben we ook papi en mami niet gezien. Het was leuk hoor, zo uh, allemaal kinderen onder elkaar met zo'n 120e. Maar het was ook wel hard, want je had je ouders niet bij je. Je weet hoe het gaat in een, in een kindertehuis. Als je, je geen bidden met je bordje eten... dan moet je ook wel gluren, want anders is het stukje vlees gejat... Of het stuk roephoek is van je bord gejat. Ja, want je had in een kinderthuis, dus best wel arm. Wij waren in dat kinderthuis allemaal met Indo's. Die verwekt zijn door, door Nederlandse jongens. En door, ook door ambtenaren. Die hun halfbloedjes kinderen in Indonesië hebben achtergelaten. En in dat kinderthuis uh, gestopt, omdat ze dan. Een Nederlands onderwijs kregen. Maar ja, in 1950 werd ook dat onderwijs Maleis. Van de een op de andere dag. was mijn Nederlandse of mijn Indische. onderwijzer. moest ik niet meneer meer zeggen, maar papa. Alles werd omgezet in het Maleis. Van de een op de andere dag. Dus dat was heel hard voor ons. En toen hadden mijn ouders zoveel centjes bij elkaar verdiend... dat ze passage konden boeken... dat wij over konden komen naar Nieuw-Guinea. Nou, je, je, je houdt het niet voor mogelijk... maar toen mijn ouders in Nieuw-Guinea waren... hadden ze een heel mooi stukje land buiten de stad. En buiten de stad betekent in Nugenea... Nugenea is 24 keer groter als Nederland. Dat betekent dus dat naar de dichtstbijzijnde stad... voor mijn ouders acht uur varen was. Dus wat moest ik? Ik was twaalf toen ik in Nugenea kwam. Weer in een thuis. Maar toen bij de katholieke missie... Dus eerst het leger des Heils en daarna bij de pastoors. Drie jaren. En weer zonder ouders. Maar in Nugenea zag ik mijn ouders dus wel in de grote vakantie. Dus dat was wel een pluspuntje. En mijn zus hielp dus mijn vader op het bedrijf. Tot 1957, want toen werd mijn zus ziek. Er bleek dus een virus in de ruggenmerg te zitten... En die afstanden in Nugenea zijn zo groot. Dus medicatie kwam te laat. Dus binnen vijf dagen was zij overleden. Op 24-jarige leeftijd. Net tien dagen voordat ze zou trouwen. Dus heel triest. Heel, heel erg drama. En toen moest ik dus mijn Mulo radicaal uh, in de steek laten. Om in te springen in dat bedrijf als meisje van 16, die niks kon. Dus voor mijn ouders was het een hard gelach, maar voor mij ook, want ik werd niet geaccepteerd en ik werd vergeleken van oh en die kon alles en zij kan niks. Ik had dat gevoel dat mijn ouders meer hielden van mijn zus als van mij, omdat ik er nooit was. Ik was altijd of in het internaat of bij de paters. In, uh, uh, weet je, ik was nooit thuis. En, en dat gevoel werd beter toen ik zelf kindjes kreeg. Want toen zag ik dat mijn ouders helemaal stapelgek waren op mijn kinderen. Hier in Nederland. En toen had je dat gevoel weer terug van... Ach, ik ben toch hun dochter. Weet je wel? Maar ik heb in die, in die, van 1957 tot 1962 wel bewezen dat ik het wel kon, hoor. Maar toen moesten wij ook weer weg uit Nugenea. Soekarno eiste het op. Het was Nederlands-Nugenea, maar hij zat altijd over de radio te zeggen... van Sabang tot Marauke, dat is mijn land. Nederland heeft daar niks te zoeken. En uiteindelijk heeft minister Luns ons teruggegeven aan Indonesië. Dus toen moesten wij daar ook weer weg in 1962. Vreselijk. Het bedrijf, dat, dat, dat draaide al. Ja? Uh, wij leverden aan de luchtmacht en aan de marine... fruit en kippen en eieren. Dus het liep allemaal al zoals het moest zijn... Dus je wilde eigenlijk de rest van je leven in Nugenia doorbrengen. Maar toen was voor ons weer dat kiezen. He? Je had eigenlijk helemaal geen keus. He? Want je was al uh, uh, Nederlander, dus uh, je bleef Nederlander. Dus je moest weg. Nou echt, uh, we hebben dat hele bedrijf achter moeten laten. En zijn we na naar Holland met een koffertje. In 1962. Met de laatste Met de allerlaatste Zuiderkruis. Wij kwamen met de boot in Amsterdam aan. En ik denk, hé, het is helemaal niet koud. Het was 1 september. Het was zomer. Van, oh, dit kan ik wel. Nou, dan gingen we... Naar Weesup In een kazerne. Werden we opgevangen. Weer in zalen. Hè? Weer in zalen. Ja. Nou, en kwam een hele deftige mevrouw, meneer. Van, ja, nu gaan we ertessoep eten. Want dat kennen jullie niet. We denken, hè? Ertessoep kennen wij niet. Wij eten alles wat ze in Nederland eten, eten wij ook. Bruine bonensoep, ertessoep. We eten alles. Maar dan werd ons voorgelegd van, we gaan nu erwtensoep eten. En, en dan moeten we wel eigenlijk lachen. Wat, oh, wat zijn jullie toch dom? Uh, want dat kennen wij allemaal al. Wij komen niet uh, onder een klapperbom vandaan of zo. Maar het verhaal ging dus dat wij pas aan boord... Nederlands hebben leren praten en op schoenen leren lopen. Ongelooflijk. Maar, maar, maar dat dachten ze van ons. Mijn vader voelde zich altijd tweede rangs burger. Want mijn vader kon het maar niet geloven. Dus in Zijn laatste jaren leefde hij dus in een, in een flat in groes. En dan kijkt hij naar buiten en ziet hij blanke mensen de tuin schoffelen de, de gemeentetuinen. Hij zei, dat doe je toch niet? Je bent toch blank? Wat is dat? Dat, dat begreep hij maar niet. En, en toen, oh ja, toen mijn oudjes... in Goes waren... kregen ze een zogenaamd meubelvoorschot... om een fletje in te richten. Nou, dat was geloof ik... 3000 Nederlandse guldens. Daar gaan ze met maatschappelijk werk... bed kopen, een paar pannetjes... en dit en dat. Je wil het niet geloven... Tot haar dood in 1985 heeft mijn moeder, al is het maar een beetje... terug moeten betalen. Je kreeg niks te gedoe. Nou, en toen was er een periode dat de ombudsman voor ons opkwam. Voor alles in de Genea wat wij achter hebben moeten laten. Wij blij. Marcel van Dam deed zijn best voor ons om die 22 hectare die we hadden met fruitbomen en al... een genoegdoening te bewerkstelligen. Nu niet even lachen, hoor. Weet je hoeveel we kregen? Nog geen 800 gulden. Dat was alles. Klaar. En toen zei mijn moeder, weet je wat? Je begint aan het Orionpad. Een nieuw leven. Dus die 800 gulden, die geef ik jou voor je pannen uitzet. Van dat geld... Kon ik een heel mooi pannen kopen. Voor het, het huis waar ik nu op het Orionpad woon. En pannen uitzetten nog. Ja. Een goede pan hoor. Ja. BK-pannen met bloemetjes. Ja, u hoorde Wilhelmientje, Lans, Gerrit en haar kleinzoon... in het laatste deel van Foto vindt familie van Marten Minkema... met de techniek van Barry Kamer. En op de site Foto zoekt familie en op woord.nl... zijn deze en meer Indische verhalen onverkort te beluisteren. Met een slideshow erbij. Dus de fotoalbums zijn daar te zien. U luistert naar OVT Geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En u kunt onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. En Marnix Koolhaas vertelt u nu wat er te zien is op die site. Goedemorgen Marnix. Ja, goedemorgen Laura. Um, ja, ook wij verwijzen natuurlijk door naar uh, Foto Zoekt Familie. Een prachtig project van het uh, Tropenmuseum. En uh, laten we hopen dat er nog meer van die fotoboeken bij de eigenaren terechtkomen. Uh, op de website staan wij uiteraard stil bij het overlijden van Leo Vrooman. Je kan daar nu uh, de prachtige documentaire uit 2010 bekijken. Die profiel maakte, documentaire programma van de Human onder de titel Gelukkig oud levenskunstenaars. Echt een... Uh ja, zwaar ontroerend portret van uh, deze twee oudjes... samen in misschien wel de gelukkigste jaren van uh, hun leven. Um, verder staat uh, de serie, wie kent hem nog niet meer... Uh, de serie In Europa van Geert Mark... die we in 2007-2008 bij de VPRO uitstonden... weer helemaal op de website van uh, Geschiedenis24. De originele website was ten onder gegaan... maar wij hebben hem weer helemaal heropgebouwd. Dus wie bijvoorbeeld... Uh, ...de programma's over 1914, 1915... ...over de Eerste Wereldoorlog alvast wil bekijken... ...die kan op die site weer terecht... ...met alle achter, achter, achtergrondverhalen daar ook bij. Uh, Noord-Korea hadden jullie het net over... Uh, in 2004 ging Pieter Fleury voor de VPRO naar Noord-Korea. Een van de weinige keren dat iemand daar een kijkje achter de schermen uh, kreeg. Hij maakte daar een uh, documentaire over een dag uit het leven. En ook die kan je op onze website uh, bekijken. En Verder natuurlijk de XL-versie van uh, de serie De Bevrijding die elke vrijdagavond uh, op tv is te bekijken. Um, in die XL-versie veel meer historisch beeldmateriaal... dan in de serie gebruikt is. En dat kun je steeds apart bekijken. En ook uitgebreidere interviews met de hoofdpersonen... zoals Ellen Vogel, Eddie Postuma de Boer en kardinaal Ad Simonis. Kortom, te veel om op te noemen. Deze week op Geseleunis 24. Goed, bedankt Marnix Koraas. En aangeschoven is uh, Govert van Brakel van de perstribune. Ja, dat zal Marnix deugd doen. Hey, dag Govert. Ja. Dag Marnix, als, als ik de naam noem, want wat ga jij vragen... Wie zijn jouw gasten? Wie zijn jouw gasten, Kari Gijs, maar niks. Ah, uh, Kari. Ja, natuurlijk. Gans. Ja, on onze uh, grote heldin uh, uit 1968 die. Uh het allereerste hardrijgoud ja. voor Nederland won. Toen en, waren we, uh, maak, toe maar waren niet we nog blij. Je zegt het eerste, hard, eerste ja. olympisch wintergoud, hè, want dat was van Sjoutje in 64. Ja, maar dat was kunstrijden. Uh, Dit was de lange baan. En, uh, weet ja. je, en, en vandaag de dag vinden we het erg als we een afstand niet winnen. Maar wat waren we toen blij dat we één afstand, twee afstanden wonnen, hè? 68. Ja. Ja, en dat onwaarschijnlijke radioverslag van Theo Komen toen. Dat, dat, oh, ik vind dat echt het allermooiste wat uh, de, de schaatsverslaggeving ooit heeft opgeleverd. Hoe hij die duizend meter van ja. kwariën versloeg. Nou, we gaan hem laten horen zo meteen, Theo. In, de, in, in, in het verslag uit Grenoble in 1968. Ja, ja. Dan moet je opletten helemaal aan het eind. Ja? Dan zit hij namelijk het raam van zijn studio open. Ja? Uit puur enthousiasme. En dan hoor je opeens van een hele stille radiostudio... Hoor je opeens dat prachtige stadiongeluid naar binnen komen. Dat is echt een, een schitterend moment. Zeven. Er wordt hier even een schaatshart opengetrokken. Maar het is maar één gast, hè, Laura. Dat is het tweede uur, Karrie Gijssen. En wat is, die, wat is de tweede gast? Dat is uh, uh, in het eerste uur Leo Blokhuis. En dan zeg jij natuurlijk gelijk... De popgod. Wat dacht jij? De man van de top 2000. Vannacht zette hij een punt samen met Mart Smeets... achter een uh, meer dan twintig jaar lange samenwerking... in het VARA-radioprogramma For the Record. Het moet stoppen, het is gestopt. En Leo gaat uitleggen uh, waarom het weg moest en uh, of er nog wat voor in de plaats komt. Goed, ik ga luisteren. U ook. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.